Naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering, bewerking Anna Bosman, regie Bert 9 negende deel. Neemt u niet kwalijk Vindt u het erg wanneer ik even aanslag? het oh, Nee, helemaal niet. In het minst niet. Gaat u zitten. Oh, dank, u. dank u. Mijn naam is Van der Linde. Ja, als ik me niet vergis, zag ik u gisteren op het vliegveld. Ja, en gisteravond heb ik u ook nog een paar maal gezien. Tja, het eiland schijnt klein te zijn. Hè? Wat u zegt, wat u zegt. Dus ik heb de vrijheid... ...om met u kennis te maken. Oh, beter laat dan nooit, zullen we maar zeggen. Maar eh, ik moet u wel vertellen dat ik me hier na een dag helemaal thuis voel. Ja, geen last van reuma in dit klimaat. Hier oud worden lijkt een uitkomst. Oh, u houdt mij voor het lapje. Nee, nee. Ja, u houdt mij voor het lapje. Ja, ja, ik zie het duidelijk. U bent geen toerist. Ik geen toerist? Zo. U bent hier gekomen naar aanleiding van een onderzoek betreffende de gewelddadige dood van Marie van Buren. Ja. Ja, ziet u wel. Ik verwachtte al dat een Hollandse politieofficier hier naartoe zou komen. Als een van ons daar in Holland in moeilijkheden komt, liggen de wortels van het kwaad meester hier. U rookt? Uh, nee, dank u. Uh, u hebt een idee dat u ons van nut zou kunnen zijn? Ach, van nut, van nut. ik nu het vragen? Zeker. Hebt u al ontdekt waar Maria zich mee bezig hield bij u in Amsterdam? Ja, Amsterdam heeft een exotische me gekregen. Vreemd. nietwaar? want ik ben een Nederlander op en top. Een oh, makamba. U heeft al iets geleerd, hoor. Ja. Maar goed, om op het onderwerp terug te komen. Maria was een moedig meisje. Ze had ideeën. Misschien wel idealen. Ja, als ze hier haar levensstijl zouden overnemen... Zou alles ophouden. Voor Maria is het opgehouden. Haar levensstijl zal hoogstwaarschijnlijk daarmee uitgestorven zijn. Tja, Maria. Ja, ze was maîtresse van drie rijke mannen. Ze was maîtresse van drie rijke mannen. Inderdaad. Ja, ja, ach, ach, ach, Ja, maar concentratie is slecht geworden. Maar beste commissaris, Maria was geen nieuw. Nee, ja. nee, nee, nee. Dat was Maria in geen geval. Maria was meer... Maar die had meer de geest in zich van een ontdekkingsreiziger. Oh, en uh, wat wilde ze volgens u dan ontdekken? Ze vermoedde dat de wereld een mysterie was. En ze wilden dat mysterie doorgronden. Ja, en ze hield natuurlijk van mannen. Alle mooie vrouwen houden van mannen. Mannen bevestigen immers dat ze mooi zijn. Maria heeft geëxperimenteerd. En wellicht is ze door haar eigen experiment meegesleurd. Ze is mensen gaan manipuleren. Dat wil wel eens lukken, maar je kunt tegen sterkere krachten oplopen. En een van die krachten heeft haar gedood? Mm -hmm, dat zou kunnen, ja, ja, ja, dat zou kunnen. Maar het zou ook kunnen zijn dat iemand zich geërgerd heeft aan haar manier van leven. Er zijn aanwijzingen dat zij zich met hekserij heeft bemoeid... Hekserij, mijn waarde. Oh, u gelooft daar niet in? Maar natuurlijk geloof ik daarin. Ja, ik heb een lang leven achter de rug. Het grootste deel daarvan heb ik... hier op dit eiland doorgebracht. Magie. Zwarte magie bestaat wel degelijk. En... u bent van mening... dat Maria zich met... zwarte magie bezig hield. Ja. En u denkt... ...dat die zwarte magie haar heeft gedood. Ja. Oh, uh, strangers in een nacht, ex geen zin in glances. Oh, uh, ik kan niet slapen. Ik ook niet, Sinatra. Uh, zal ik jou een... Uh, een klein verhaaltje vertellen. Ja, Waar je een verhaaltje voor je kat zegt: Gaan we slapen? Ik kan niet slapen. Ik kan ook niet als jij steeds roept: Die kan niet slapen, kan ik het ook niet? Uh, Gripstra. Uh. Weet je wat, jij hebt te veel gedronken. Ik heb te veel gedronken? Oh maar ga weg alsjeblieft, die drie. Ik drink zoveel als ik wil. <laughs> als je wat katten begin je altijd overdrinkt. Uh, nee, ja, zeker. Geen zin in de naam. Nee. Oh, nou. Oh. Hou nou op, hou nou op. Ja. Weet je wat ik ga doen? Ja, wat ga je dan weer doen? Ik ga bij jou weg. Bij mij weg? Ja, ik ga lopen. Ga je lopen? Lopen langs het strand. Ik wil één zijn met de natuur. De elementen. En ja, ik ga denken. Ja, ik ga nadenken. Dat kan niet. Dat kan, nee, dat kan niet. Dus je zou het kunnen proberen, oh. natuurlijk. <laughs> Geef mij de sigaren, zo. C ik sigaren, heb sigaren. je al eens een keer uitgelegd... dat je in bed niet moet roken... Binnen een tijd staat dit aardige hotel in de fik. Je meen, Ja, je Hé, hé. Hey, hey. Ja, ja. Oh. Telefoon voor Artje dan Grijpster. Oh, Zeg ik droom? Nee, je droom is Ja. Ja, ik kom. Schoonheid. Ja. Eventjes mijn broek aantrekken, trekken, mijn broek. Ah. Ja, neem die gele, zal ze leuk vinden. ik ga mijn boek niet voor altijd trekken. Ah. Huis! Ja, nou. Tot hè. Zeg, luister eens even, kleine. Als je nou straks een oefening zo wotsten, een half fletje van je beste koejak te brengen en twee glazen zouden. Daar de, is de, de telefoon. Dat de laatste, de, de, de, ja, telefoon. Ja, hallo. Hallo, hallo, hallo. Grijpstra. Ziet ze maar. Jawel. Dekster. Ja, en, en toen? Gutverderrie. Ja. En waar is die nou? Vasthouden. Ik bedoel, voor zorgen. Ja, oh wacht hij Hé, zeg. En vriendelijk verzoeken of hij zo vriendelijk zou willen wezen om even tot onze beschikking te blijven. Ja. Nee, nee, we zijn hier op, eh. Ja. Nee, nee, als hij maar in de buurt blijft, hè? Nee, ziet ze Nee, nee, verder heb ik niks bijzonders. Nee, nee. Oké, oké, wel bedankt, hè? Ja, ja. Zo. Zit ze maar nog Tot zo, jij bent vrolijk. Ja, was dat je vrouw? Nee, dat was dit niet. Dat was Sietsema. Hé, hey, Ja, Zeg, luister eens, ja. kleine. Ja. Als je nou toch straks langs het strand gaat lopen, hm. denk dan hier ook eens even over na. Onze kolonel Dexter, jawel bekend, hè? Ja. is opgepakt in een nachtclub. Oh, ja, wilde die niet betalen. Nee, nee, nee. nee, Hij heeft iemand met een mes gestoken. Of beter. Hij heeft zich verdedigd tegen een andere maniak die een pistool op hem richtte. Goh, ja. Mijn rot zou je toch wel ja? wat aan in deze wereld, oh, hè? Vraag dan. Nou, dan, uh, dan ga ik maar eens. Ja. Ja, hè? ja. Cognac voor de heren. Ah, ja. oh, uh, uh, voor meneer, daar zal u Waar bedoelen. Waar zal ik het neerzetten? Uh, hier, maar, mijn lief, hier. Hier lief. Nou, ik ga dan maar even, Ach, hè? liefje, blijf even hier. Wat? Heb je tegen mij? Nee, donder jij nou maar op. Oh, ja, maar... Ja, nee, nee, jij niks te maken. Nee, nee, kom jij nou even, kom jij nou even zitten, zeg, hè? Meneer vindt het niet goed als ik te lang blijf. Hoezo, hoezo? Oh, oh, die zanger, hè? Hoezo, zeg, Want, blijf je altijd dan al te lang boven? Wat denkt u, wel? U bent hier niet in Amsterdam. Wat is er met Amsterdam... Het is toch een mooie stad? Het is toch een prachtige stad? Ah, Dat ben ik waarlijk. Een stad waar heel het land trots op moet zijn. Meneer lees zeker geen kranten. Ach, je kan daar toch niet meer over straten. Kranten, omdat... kranten, die lullen toch maar wat. Die lullen toch maar aan, zeg. Ja, eh, Ga nou even zitten. Kom nou Ze even zitten. Ze wachten beneden. Op. Zeg, nee, kom nee. Woon jij hier op Schiermonnico? Nou en of voor geen prijs zou ik naar de wal willen. Huh. Oh, nee. Zo, zo, zo. Wat ik je vragen wilde, zeg. Ken jij... Eh, ken jij de familie Drachtsma? Nou en of. Drachtsma. En of ik die ken. Mevrouw is een schat, hoor. Daar wil ik niks van zeggen. Zo goeiend. Maar hij, die kale... Meneer, Drachtsma, bedoel ah, laat je... Laat dat meneer er maar af. Het is een grote schoft. Zo... Vooraan in de kerk zitten met zijn uitgestreken smoel. Hm. Voor Sinterklaas spelen. Overal voorop staan met het gezicht van... Kijk, hier sta ik. Kunnen jullie mij allemaal zien? Pfff. Grotere schoft ken ik niet. Zo, zo, zo. Dat is niet mis, zeg. He? He? Dat is niet mis. Nee. Zegt u dat wel? Maar dat is nog maar de helft. Maar ja, hier op het eiland wil men niks kwaads over hem horen. Op het eiland is het... Meneer Dragsma voor, meneer Dragsma na. En maar presentjes brengen, nou die ziek is. Appelmoes, eigen gemaakte bessensap, verse eitjes. En wie moet er nou voor hem zorgen? Zijn vrouw, hmm. die die jarenlang belazerd heeft. Aha, aha, zozo. -zo. Zeg, luister eens, uh, jij wil. Uh... Nou. Echt niks. Hm? Hm? Uh, Kom nou. Nou, eentje. Half vol. Half vol. Half vol. Een dat is het. Hoe, um. Proost. Proost. Ah. Hoe heet je eigenlijk? Deborah. ah Dan ben je aardig op de hoogte. Mm -hmm. Deborah. Kunst? Ik heb er zeven jaar gewerkt in de huishouding. Zeven jaar? Mm -hmm. Je hoeft mij niks over de familie Dragsma te vertellen. Maar met mevrouw kon ik reuze opschieten. Maar als die ellendeling thuis kwam... Tj tj tj. T, tj tj. Ja? Het liefst zou hij gewild hebben dat je zijn voeten kuste. Het een verder zijn voeten kuste. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Hij dacht dat hij voor een paar tientjes alles voor elkaar kon krijgen. Nou, al biedt hij me duizend gulden. Ja. Nee, heeft hij uh... heeft hij jou dat ooit geboden? Mm -hmm. Eén mee? keer. Nog een beetje, kom. Zo, ja. Eén keer. Ja, het toen het was hij straal het... bezopen. Ja. En het was weer zo'n raar feestje met van die oh. Duitse vrienden van hem. Oh ja. Eerst liters whisky zuipen. En dan gaan ja. schieten. schieten. En met messen gaan gooien. Schieten? Mhm. Mm ...en met, met messen gegooid. Ja. Onder het huis is ja. een enorme schietkelder. Ja. Nou, als ze daar in de weer gingen... ...dan leek het wel oorlog. Het is niet waar, zeg. Ah. Maar nou die, uh, dat verhaal over die uh, over die duizend schulden. Uh, Hoe is dat in ja, elkaar? Ik moest glazen vullen... En Dragsma die legt een briefje van duizend gulden op het dienblad. En die zegt tegen me... De boer! je boer! van me. Kom nou eens hier met je lekkere kont. Verweer jij. Ja, verweer jij mijn grote vriend, onkel Fritz, nou eens lekker benacht. Hier, uit, hè. Het gaat hier. Juist, het volgt. Hele hoop, ja. Hele Doe dat niet. Laat me los. Nou, toen had ik het dus gedaan. Ik kon opblazeren. Meteen. En toen heb ik dit baantje aangenomen. Ah, maar zo, ja, ja. Zeg, wanneer. Eh, wanneer was dat? Ik, ik bedoel. Hm? Wil jij. Ha! Ah, ha! Nee, meneer waard. Chronisch. wil je nog uh, wat kojak? Uh, nee, ik sta nu wel op mijn kop. Ah, als dat zo is, ik zeg ik. Kom even gezellig bij me liggen. Nee, dat He? doe ik niet. Wat? Wat denkt u wel? Nou, nou ja, denkt u wel. Ik, wat denk, ik denk eigenlijk net dat ik jou nog... Moet je even hier... Dat ik jou nog wilde vragen wanneer jij bij die dragsma moest oplazeren. Wanneer was dat dan? Uh, dat was verleden week... Zaterdag. Zaterdag. Zaterdag, ah. ja. Mevrouw Dragsma kwam me nog huilend achterna. Maar ik doe geen stap meer over die vloer. Maar gelijk heb je. Wie vies ik? Hé? Eh? Van oh, oh, ja. een die Dragsma, wacht. Nou, oh. maar eens gaan? Ja. Oh. is er nog uh, iets? Ja. Oh, kom dan. Wil je nog Mag ik u wat vragen? Natuurlijk ja, mag je me wat vragen, mijn kind. Wat, wat heeft Dragsma uitgevoerd? Wat zeg je maar, darts, dartsma? Ja? Darts, dartsma? Drachtsma heeft helemaal niks uitgevoerd. Nee, nee zeg mijn. Ik en mijn vriend, wij zijn hier een beetje met. met hoe noem je dat? Met vakantie? Hè? Een beetje, beetje, beetje uitwaaien, een beetje rust. Wat. Oh. Hm. Van ho, van ho. Ook de politie mag er een keertje met vakantie gaan, van, van. U gaat met vakantie met een vriend. Vriend? Nou ja. Je bedoelt de vriend, het is een collega, de Gier is een collega. Ja, we moeten nou wel een paar jaar mee samenwerken. En dan gaat u ook mee op vakantie? Ja, daar ga ik ook mee met vakantie, ja, ja, ja. Het is een nieuwe richtlijn van onze afdeling personeelszaken, begrijp je wel, om uh, elkaar uh, beter te leren kennen. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Hm. Gek. Oh. Ja, ik zie al dat ik met de baas van het hotel hier op vakantie ga om elkaar beter te leren kennen. Gek. Hm. Zeg het. Hoor eens even. Als je nou toch niet blijft, hè, moet je wel even weten dat wij om drie uur. Drie uur gewekt zullen worden. Wat gaat u in hemelsnaam om drie uur doen? Vogeltjes kijken. Met had je dan Duisman. De natuur bewonderen. Ja. Zeg de boa. Kom nou een beetje bij me liggen. Nou. Um...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 Grijpstra, Jan Borkes, Commissaris Sacco van der Made, Van der Linden, Bert van der Linden, Prachtsma, Robert Zobels, Kamermeisje, Marieke van der Pol, Technische Realisatie, Henk Brouwer en Bram Hengeveld, Regie, Bert Dijkstra.